Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. Subsidies voor milieuvriendelijke auto's worden versoberd. Staatssecretaris Wekers van Financiën vindt de huidige regelingen te duur. Wekers wil daarom de vrijstelling van de aanschafbelasting afschaffen. En voor zuinige benzine- en dieselauto's moet straks ook wegenbelasting worden betaald. Elektrische auto's blijven van wegenbelasting gevrijwaard. En de benzineaccijn zal de komende tijd niet worden verhoogd. Volgens de auto-importeurs wordt één op de drie auto's met subsidie gekocht. Dat kost het Rijk honderden miljoenen. De staatssecretaris wil de maatregelen in 2013 laten ingaan. Het kabinet moet de plannen nog goedkeuren. De Duitse overheid heeft gewaarschuwd om geen tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland te eten. Mogelijk zijn er 600 mensen besmet met de darmbacterie Ehek. Een variant van de E. coli-bacterie door het eten van producten uit Noord-Duitsland. Patiënten krijgen last van braken en ernstige diarree mogelijk raken hun nieren aangetast. 140 mensen zouden er slecht aan toe zijn. In noorden en westen van Duitsland zijn door besmetting met de EAC-bacterie tot nu toe zeker twee mensen overleden. Het kabinet krijgt in Europa de handen nog niet op elkaar voor het plan om gezinshereniging moeilijker te maken. Dat heeft de Eurocommissaris Malmström gezegd na gesprekken met de minister Leers en Donner en Kamerleden. Het gebrek aan enthousiasme in Europa betekent dat het kabinetsplan niet doorgaat. Want het bemoeilijken van gezinshereniging kan alleen als Europese richtlijnen worden aangepast. Tennisser Thomas Schorel is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Zwitser Vavrinka, die als veertiende is geplaatst. Schorel maakte in Parijs zijn debuut op een Grand Slam toernooi. Hij plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdschema. In de eerste ronde won hij van de Argentijn González. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien mogelijk met onweer. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tep happy. Luisteraars, welkom bij... Peaceful Radio, aflevering 725. En dit wordt een hele bijzondere uit, uh, aflevering, want wij gaan vandaag gaan we 25 jaar Oriade Music vieren. Oriade Music is het Nederlandse New Age muzieklabel en zij bestaan 25 jaar. En het aardige is dat zij, uh, ja, Peaceful Radio wordt gemaakt vanuit Haarlem, uitgezonden in Zandvoort en Bloemendaal. En natuurlijk op de website peacefulradio.eu. Oriane is destijds begonnen in Eindhoven en daarna in Zuid- en Middenkennenland terechtgekomen en nog steeds gehuisvest te Haarlem. Uur 1 is samengesteld is een compilatie van muziek, zo moet ik het zeggen. En die compilatie is gemaakt door de sympathieke Amsterdammer Elena Escanasi, oftewel Brainscapes. En hij heeft 12 nummers samengesteld voor dit eerste uur. Tenminste, niet speciaal voor dit eerste uur, maar wel ter ere van 25 jaar Oriade. Daar gaan we naar luisteren. Je kan het allemaal verder meelezen op de Twitterknop via, uh, via de website www.peacefulradio.eu Wat mij betreft een, uh, tot straks aan het eind van dit eerste uur en um, veel luisterplezier. Darkness, light persists. persists, persists, persists, persists, persists. wil ik, als onjas, om aan een iemand, hij ja, niet wijs kanen, die je helpt of zoetje, dan kun je vanuit deze ontheisme, hij ja, wij te en ze nemen t �ermoen zijn hun en kagen name. Ik ben hier aan het Jumia! Heerlijk, zo'n uh, uurtje. Uh. Elena Scalazi, Brainscapes. Uh, Elena heeft dit helemaal samengesteld, dit, uur, uh, dit eerste uur van uh, Pistol Radio, aflevering 725. En daar ben ik erg trots op, uh, dat dit is nog een uniek uurtje radio. En ja, wat is zo kenmerkend? Nou, uh, het ritme. Altijd zijn vaak bij uh, LN uh, ritmes uit de hele wereld en dat wordt allemaal bij elkaar gevoegd tot een uniek stukje muziek. maar dan zijn er zijn natuurlijk ook hele andere werkjes uh, die uh, uh, meer met trance, dance en dergelijke te maken hebben, zoals uh, meditatiemuziek. muziek. goed, Piso Radio. In deze aflevering 725, geheel in het teken van 25 jaar Oriade. En dit eerste uur waren er dan ook allemaal artiesten van Oriade Music. Zoals Josh Sherazade, Joshua Samson, Brimscapes, Karunesh. Even kijken, Kia en de Mystic Rhythm Bands. Straks uh, nog een uurtje Peaceful Radio en dan weer uh, gaan we het over vier nieuwe cd's die ter ere van uh, dit, uh, dit feest van Oriari Music, 25 jaar, zijn, uh, is, is uitgebracht. Het is net op de markt en het is een selection of de Oriari des Best. Dat gaan we straks allemaal doen in het tweede uur van Peaceful Radio. Graag tot straks.